Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Na de mislukte staatsgreep in Turkije... willen de autoriteiten meer dan 2700 rechters uit hun ambt zetten. Dat meldt een Turkse tv-zender. Onder hen zijn vijf leden van het Turkse hoge rechtshof. Na de mislukte staatsgreep zijn bijna 3000 militairen opgepakt... heeft de Turkse premier Yildirim bekendgemaakt... en noemde de koeplegers erger dan de Koerdische PKK. Totaal zijn er 265 doden gevallen. Onder hen zijn 104 rebellerende militairen. Premier Rutte is onderweg naar Nederland vanuit Mongolië... waar hij was voor de Europa-Azië-top. Via Facebook laat hij weten dat alle EU-leiders die er waren... gezamenlijk hebben opgeroepen tot een snelle terugkeer... naar de constitutionele orde in Turkije. Daarmee hebben ze zich achter de regering geplaatst... Volgens, volgens Rutte zijn de vergaderingen en gesprekken op de top in Mongolië... Over de ge vooral gegaan over de gebeurtenissen in Frankrijk en Turkije. In Nice is de Promenade des Anglais grotendeels weer geopend. Er rijdt nog geen verkeer, maar mensen mogen wel wandelen over straat. De promenade was sinds de aanslag afgesloten vanwege politieonderzoek. Na het onderzoek is de straat opgeruimd en schoongemaakt... Bij de aanval donderdagavond in Nice kwamen 84 mensen om het leven. 16 lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Tientallen slachtoffers verkeren nog in levensgevaar. Het motief van de dader is nog altijd onduidelijk. IS heeft in een verklaring gezegd dat de man een soldaat van de beweging is. Maar of hij de aanslag echt heeft gepleegd namens IS is onduidelijk. In Winschoten is een man zwaar gewond geraakt toen hij uit een kermisattractie werd geslingerd, schrijft RTV Noord. De man van 43 uit Oldamt stapte gisteravond zonder te betalen de attractie in die toen al begon te bewegen. Even later kon de man zich niet langer vasthouden aan het bakje en viel eruit. Hij kwam met zijn hoofd tegen een paal terecht en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is volgens de politie niet in levensgevaar.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 Met nu Zandvoort op zaterdag. Als we eraan geloven, morgen wordt de boom Als het God, dan komt het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duur de dagen, duur de uren. Als het God, dan komt het goed. Als het God, dan komt het goed. Niet te sluiten. Ja, het kon natuurlijk niet wissen dat een plaatje van de dijk sowieso in huis moet zitten. Dat is één wat zeker is, maar als je dan nog als het golft kan draaien, dat is helemaal geweldig.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 Uh, het eerste kind voor die vrouw van 29... en uh, nou ja, zijn achtste kind inderdaad... Uh, die, en hij heeft uh, al, twee jaar, al twee jaar een relatie met haar...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 Uh, Nepmoeder wel, maar niet meer echt. Ik, ik vind één Precies. zoon genoeg. Die telt voor twee, heb ik altijd gezegd. <laughs> maar in ieder geval... Uh, uh, hij, hij kan het in ieder geval nog. Dus, uh, mannen kunnen dat tot op late leeftijd. Hè. Charlie Chaplin nou die ja, heeft dat, dat ook uh, bewezen dat, dat toen. Dat denkt, hij, dat denkt hij. Ja, nou ja. Hij heeft dat toch met gedaan. Met, ja, ja, dat, dat, dat we, wel. Dat <laughs> <denk ik. laughs> nou, naar aanleiding van Mick Jagger dan ja. toch maar eventjes een plaatje van hem, toch? Dank je. <laughs>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 een Omdat dat kan. Live vanaf Zandvoort is dit Harlem 105 en CFM. En dit is een uh, grote, grote manier. Silo Green met It's Okay Op Harlem 105. Well, and I'm to make... Dit is Harlem 105. Het 023 nieuws.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 I've been waiting Show me So your king We can find a place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 Voor Zandvoort uiteraard een mooi stukje promotie op Duitse TV... ...en dat rond de tijd van zes uur. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. DTM heeft zojuist de laatste vrije training gehad... ...waarin Kerry Pechert yeah. eenmaal een winnaar hier op Zandvoort...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 ja, dan landen ze nog wel eens in de DTM. Aan de andere kant werkte ook de andere kant op. Uh, de kampioen van vorig jaar, uh, bijvoorbeeld in de DTM. Pascal Werlein uh, is dat. Ja. Die rijdt dit jaar uh, Formule Dat 1. klopt, ja. Dat als we weet ik. We nu kijken uh, naar de deelnemers. Stefan uh, Ocon. Die rijdt voor Mercedes. En de kans is heel groot dat ook hij volgend jaar Formule 1 uh, rijdt. Dus het gaat eigenlijk uh, beide kanten op. Vanavond vanaf 6 uur dus op de Duitse televisie. Dat dan weer wel.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 Zometeen hebben we een beeldhouse in de studio. En uh, ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Marlene Scherps vertelt daar zo meteen meer over. Na Tony Scott, dit is Do It Again. Just like back in the days, we created a time within a Rhyme, being a child, born as the first one. Coke with the last, but the last one is ready to go on. Stronger than you were before, song that I was before. Let's get it on.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 Stairs, check the underground method. See what I can tag on the wall to check the record. from the hieroglyphic masses. prophet spread it out to, to the world. The number one topic. I see them tigers up front. Check the oblivion. Powerful impact. Boom like the cannon. I like to run it down way back to the time Ancestors singing songs that he's a bobby. <laughs> Blow the horn into the new time Hip hop actor the beats to the bronze nap. I get too busy on the stage of my lifetime. That four beats and blocks all by traffic. Can we do it again?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 To the philosophy that brought us together, together brought us here. Check out the kicks, the bass. <laughs> Check out the history we made. Bring it on! Can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And show what you got now. Can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And do me down. Can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And hit off the crowd. Come on, do it again. Yeah, bring, bring, bring it on! Come on, uh, do it again. 105 live vanaf het stand van Zandvoort samen met CFM. Irene en Dolly hebben al in de studio. En daar is nu ook Marlene Sheriffs bijgekomen, beeldhoudster in Zandvoort. Kun je wat over jezelf als kunstenares vertellen? Hoi, ik moest even de koptelefoon opzetten. Ja, dat mag. Dat is niet <laughs> Welkom. <Sorry. laughs> Hallo. Kunstenares in Zandvoort. Hoe ja. zou je jezelf omschrijven als kunstenares?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 Wat maakt, dat zijn twee vragen natuurlijk, wat maakt, ja? iemand, wat maakt iemand een goede je. Ik ben een goede beeldhouwer, dat is een ding zeker is. Wat ik zelf bepalend vind is dat je een hele eigen signatuur hebt. Dat je, je eigen werk goed herkenbaar is mm -hmm. uit duizenden te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 ik ben de vraag kwijt. <laughs> Dat geeft helemaal niet. Als je uh, ervaring nodig hebt uh, met ja, het, uh, nee. het gipswerk en met goede workshops.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 Yo quiero acabar niet. sufrimiento que te hace llorar.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 En uh, Fred en uh, Roy die zijn gespecialiseerd met hun programma's bij CFM ja. in het Nederlandse product. Oké. Okay. Ja, hele fijne programma's. Altijd veel gasten uh, en, en laatste noteringen en uh, heel interessant. Dan gaan we zo en meteen gezellig. alles van horen. Hoe hebben jullie Lijkt het me ook? Ja, leuk. Ja, hoor. ik vond het waanzinnig gezellig. En uh, ja. ik vind het heel leuk om uh, iets te doen met elkaar. En uh, nee, ja.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 10 uur oh, vanaf, zijn we, daar gaan we weer Ja, beginnen. want ze moeten natuurlijk bijkomen uur, uh, van het feest dat hier vanavond plaatsvindt. Ja, ja. Hè? ja, en de Tropicana natuurlijk. de Tropicana in het dorp. Nee, maar goed. Tien uur uh, kunt u dus weer luisteren naar de gezamenlijke uitzending van Haarlem 1.5 uh, en ZFM Zandvoort. Om 12.